georganiseerde bijbelklasjes in Hollywood. Jane Russell is 89 jaar geworden.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 Met het anker. Ja, Goedenacht, dames en heren. Hoe voelt u zich eigenlijk? Bent u een beetje moe? Kunt u de slaap niet vatten? Trekt uw huid of voelt uw haar wat moe aan? Heeft u last van stress? Wees student en heb je last van tentamendruk? Of heb je juist moeite met de concentratie? Ik voel me goed. Voor mij staat een kopje koffie. En de redactie heeft ook nog voor een lekker sapje gezorgd. Sterker nog, ik heb een heel tasje vol met daarin broodjes... en ik heb daarin fruit en ik heb ook nog twee vruchtensapjes. Gerry van de redactie zorgt dat het goed voor de mensen in de nacht... en geloof het of niet, maar de hele schijf van vijf zit in dit tasje. En nu is het de vraag of dat voldoende is. Want er zijn tal van mensen die naast hun dagelijkse gezonde voedsel... ook nog vitamine nemen. En volgens de Consumentenbond is dat één grote... Op een gebak. Happen, oh, nog één grote hap: gebakken lucht. Tja, als je zo met eten bezig bent, dan gaat alles fout. Um, gebakken lucht, dus al die vitamine. En sterker nog, die vitamineproducenten zouden niet meer mogen zeggen dat het goed is voor de gezondheid. We gaan straks luisteren naar een gesprek, wat af vorige week in Dit is de dag uh, is geweest, waarin de voorzitter van de branchevereniging van de vitaminewensen uh, het opneemt tegen iemand van de consumentenbond, die vindt dat zij moeten stoppen met het aanprijzen van vitamine voor de gezondheid. Wij gaan het daar vanavond over hebben. Ben je nou erg tevreden met je vitaminepillen en zeg je... Oh, ik wilde dat ik er eerder mee was begonnen, ik zou er nooit meer zonder kunnen. Of vind je het grote onzin en weet je precies wat je door de dag nodig hebt... om op de been te blijven. We gaan er later, straks naar luisteren. Maar we beginnen eerst met een mooi stukje muziek van Crowded House. Ze zijn ook voor puur natuur. Hier is It's Only Natural. MUZIEK <lacht>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 in de winter. Uh, als de R in de maand is, dan zal ik een potje HEMA multivitamine leeg. Ah, okay. Nou, dat is toch een aardig gebruik hier, Sandra de Jong, van die vitaminepillen. Maar jullie vinden dat dat, dat maar eens moet stoppen.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 Dat is dus mogelijk, dat bij bepaalde aandoeningen van een eerste hulp... bijvoorbeeld men zegt van dat dat daar behoefte aan zou zijn. Maar dan, dan zitten toch ook uh, zin, zinnige stoffen in, in dit spul? Want dan zou de uh, dokter het uh, niet voorschrijven, mag ik hopen. Nee, ik weet in welke situatie het is. Uh, we zijn opgewezen ook door Antonius, maar ik, dat die ligt echt bij de medici zelf. Het is meer gewoon voor de gezonde reglement heb je deze niet extra nee. nodig. En u begint dus vandaag een actie tegen de HEMA, Albert Heijn en het Kruidvat. Waarom juist deze drie?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 Um, daar beraten we ons, uh, ons op. U beraten ze. Erg on ongenuanceerd. Nou, dames en heren, u hoort het. Het is nog niet klaar tussen de Consumentenbond en de branchevereniging. U luisterde naar een gesprek uit Dit is de Dag van vorige week. Dat werd gedaan door Elisabeth Grütek en Thijs van den Brink. En ze waren in gesprek met Saskia Geurts van de branchevereniging... voor producenten en handelaren in voedingsimplementen... en met Sandra de Jong van de Consumentenbond. Zij beweerden dat al die vitaminepillen onzin is. Sterker nog, het is uitgeplast geld. Vindt u dat nou ook? Of denkt u van wel, nee, ik vind het heerlijk, die vitaminepil? Dat scheelt mij weer een heleboel gepel en gepil overdag met fruit. Ik ga echt voor die vitaminepil. Of misschien gebruikt u wel iets heel anders waar u wel bij vaart. Belt u dan met ons. De stelling van vanavond is: ik voel me stukken beter met mijn vitaminepil. En u kunt reageren. U kunt mailen naar nacht.eo.nl. We zitten ook op Twitter. Dat is, uh, als u twittert naar het Als u uh, twittert naar de nacht op 1, dan zien wij dat ook. En u kunt natuurlijk bellen met 0800 1121. Dus bellen met 0800 1121. Ja, dat waren de Decemberists met Down by the Water. We hebben het vannacht nog steeds over vitamine. Ik heb hier zelf ook een potje naast me staan. Zelf net weer aangeschaft bij een andere grote drogist. Mult u alles in één, vitamine en mineralen. En we hebben het vanavond over de zin en de onzin ervan. Of dat ze misschien zelfs wel gevaarlijk zouden kunnen zijn. Aan de telefoon heb ik meneer Verhagen. Goedenacht, meneer Verhagen. Meneer Verhagen, bent u er nog? We hebben volgens mij een klein probleem met de techniek... Ah, meneer Vraag, ik hoor een ruis op de lijn. Dat is goed. Meneer vragen bent u er nog? Jawel, ah, jawel. Wat goed. U heeft gehoord uh, in het verleden dat, uh, dat vitamine C zelfs gevaarlijk zou kunnen zijn. Nou, ik heb een behoorlijke studie achter de rug. En, wat, uh, voor studie, wat voor studie heeft u gedaan? Uh, arts. Ja. En uh, een hoogleraar heeft mij in de tijd geleerd, ons geleerd... dat vitamine C, dat plas je niet zomaar uit... maar vitamine C... Heel vaak slaat het zich op in het lichaam als overdosis en kan kankerverwekkend zijn. Oh, maar dat en... staat niet op de potjes. Nee, nee, maar, maar eh, ons werd toen al verteld dat al het overtollige uh, uh, onnodige vitamine gebruik. Het is wereldwijd een honderden miljoenen industrie, een miljarden industrie. En, en de fabrikanten zullen zich verdedigen, nou, met huid en haar. Ja. Maar uh, er de, de wordt uh, uh, het grote vitaminegebruik, nou, dat is big business. Big business. Al, ja, big business. En als mensen normaal eten, dan hebben ze heel die troep niet nodig. Maar u bent, Alleen, u bent arts en u, u heeft zelf nooit vitamine gebruikt? Nee, nee, uh, hoe heet het... Uh, uh, ik heb dit wel geleerd. Topsporters die kunnen eens één of twee keer per week een multivitamine nemen. onder doktersbegeleiding. Maar ik, ik wil nog één ding zeggen. Heel berucht is vitamine B, hè? De verschillende varianten. Ja. Veel gebruik. Dat is, dat is bij heel veel mensen bekend. Dat, dat geeft levercirrose. Beschadigde lever. Een beschadigde lever. Maar dat, u... is dat vast, dat staat vast. Bent u, nog bent u nog steeds arts? Nee, niet meer. Ik ben met pensioen. Ik ben met pensioen. Maar, heeft u ja, het, maar... het wel eens volgeschreven, aan mensen, vitamine? Nee, nee, nee. Ook niet uh, ter ondersteuning voor als ze iets nee, hadden? Nee, nee. Ik heb altijd aan geradio radio. Uh, neem de schijf 5. Eet normaal. En, en, en, en... En, en ik ben in de praktijk heel veel mensen tegengekomen met leverziekten die er ook vaak aan stierven. Die hadden allemaal uh, overdoses genomen van vitamine B. En gewoon bij de drogist, bij kruidvat, bij ja, waar dan ook. En uh, vitamine B, dat beschadigt de lever. Als maar voordat nemen... wij allemaal heel erg ongerust gaan worden, wat is dan precies een overdosis aan vitamine B? En waar zit dat precies in? Nou, uh, je moet gewoon normaal eten. Als je meer neemt dan het lichaam nodig heeft... dan zijn er bepaalde vitamine soorten... die slaan zich op in het lichaam. Ja, maar je kan Ik niet op een natuurlijke wijze te veel... we kunnen niet te veel sinaasappels eten, bijvoorbeeld. Nee. Uh, dat gaat dan wel goed. Het, het natuurlijke, nee, dat, uh, dat slaat zich niet op. Maar, maar de veelheid in te bretten, dat slaat zich op. Oké. Okay. Absoluut. Nou, goed. En het is in Amerika is dat, uh, is, is dat dagelijkse slikkerij, dat is, dat is uh, big business. Maar uh, artsen hebben gewaarschuwd, het brengt allerlei nieuwe ziektes uh, uh, naar voren. Het, ver, het beschadigt het hormonale stelsel, het, het doet meer kwaad dan goed. Dus u, denk, zou, u raadt ons aan om daar absoluut niet aan te beginnen. Maar zouden er dan nee. gezondheidswaarschuwingen op die potjes moeten staan? Maar dat staat er nu niet op, hè? Nee, maar uh, nogmaals, het is uh, een honderden miljoenen business wereldwijd... noem het maar rustig, een miljarden business. Bij, bij de kruidvat vliegen de, de potten vitamine... die vliegen uh, nou ja, als, als, als broodjes de deur uit. Okay. Er, wordt, er wordt goud aan verdiend. Daarom verdedigen die mensen zich zoveel. Nou, meneer Verhagen, ik zet mijn potje vitamine toch weer even wat verder van me af. Want u heeft een nee. belangrijke waarschuwing gedaan... Ik u moet gewoon normaal eten. Oké. Nou, gelukkig zit er een appel en een banaan in mijn lunchpakket wat ik heb gekregen. Dus dat komt vannacht in ieder geval helemaal goed. Dank u wel. Ik heb ook aan de telefoon mevrouw Bijsten. Mevrouw Bijsten, goedenacht. Ja, goedenacht. Gebruikt u vitamine? Jazeker, al 30 jaar. En wat voor vitamine gebruikt u? Verschillende: C, D, E, zink, B. Is dat, is dat in één een pil? Want ik heb hier dus nee, zo'n multi nee, alles in één pil. Oh. Weet u, Nederland is arm aan kennis van vitamine. Wat bedoelt u daar precies mee? Dat er nooit. Ik ben veel in Canada geweest. En daar heb eigenlijk iedereen zowat op ontbijtboordje vitamine. En hier weten ze er weinig van. Ik zal u vertellen, ik heb jarenlang migraine gehad. En ik was in zes weken tijd toen ik aan vitamine begon was ik mijn migraine kwijt. Maar at hij zo weinig fruit dan dat hij daar zo last van had? Nou, nee, helemaal niet. Ik heb altijd heel goed gegeten. Ik hou van koken en goede dingen. Dat zit helemaal in mijn systeem. Maar het is werkelijk waar, de kennis is zo slecht over vitamine. Ik, ik zeg wel eens, de ziekenhuizen liggen vol ervan. Van mensen die te veel slikken of mensen nee, die te weinig krijgen? Nee, die eigenlijk vitamine zouden moeten slikken. Het is dus versterking van hun lichaam. En waar, waar gebruikt u precies voor? Want u had migraine en ja. u gebruikt u zink. Waar is zink dan precies voor? Want dat ken ik eigenlijk alleen maar van zinksalf. Ja, nou, zinkzalf niet. Nou, nee, dat, dat is dat, niet om in te nemen, sta daarop. Nee, dat is ook. Dat, dat heeft verschillende werkingen. Dat heeft niet soms één ding om te werken. Maar ik heb verschillende vitaminen. Maar waarom, heeft, en u, waarom neemt u niet alles in één pil? Omdat ik dat niet doe. Je hebt een verschil van chemische vitamine. Die je kunt kopen. Maar ik heb een heel andere... Je hebt natuurlijke ik vitamines. Ik heb natuurlijke vitamine. En doet hij ze ook laten invliegen vanuit Canada? zoals je, of daar, daar, daar gebruiken ze heel veel? Voorheen wel. Mijn broer stuurde het ook vaak over. Maar ik ben nu verbonden bij een heel andere instantie. Dan, ik, ik, wil niet, ik weet niet of ik namen kan noemen. Maar niet uit de winkel. Niet uit de winkel, maar via of internet het, of, of zo? Of het zou Reformhuis zijn. Een Reformhuis. Nee, ook geen internet. Oh. Ik ben altijd verbonden bij uh, in Den Haag. Bij een, uh, een bedrijf die dat organiseert ja. voor u. Ja, precies. En dan heb ik. Is natuurlijk... dat dan een kostbare kwestie als dat allemaal uit het buitenland moet komen? Kunnen uh, we dat niet in Nederland maken? Uh, nou, er zijn ook wel. die bepaalde. Die, uh, ja, ik wil geen namen noemen. Nou, dat noemt u geen maar namen. in na. Wat zegt u? Dat noemt u geen namen. Dat hoeft niet. Nee, ik bedoel, ik weet niet of dat goed is. Jawel, oh, dat mag wel. Als, ja. u, als u er eerlijk over bent en het niet ja, aanprijst, natuurlijk. dan mag ja. het wel. Er um... zijn hele goede producten die daarvoor geleverd worden. Ook uit Nederland. He, dat is Lamberts, Plantine en dergelijke. Ik kan ervan getuigen dat ik alleen maar vooruit ben gegaan. Oké. Okay. Nou. Want al deze dingen die zo tegen zijn, dat is fout... Ze moeten het gaan onderzoeken. Maar werd is. u er beter van alleen doordat u minder migraine kreeg? Of werd, voelde u het ook ergens anders in uw lijf ja, dat ook. u zich beter begon te voelen? Ja, zeker wel. En waar ja. ging dat dan om? Het immuunsysteem gaat het, vooruit. Het immuunsysteem? Ja. Dus u werd minder, had minder griep? Ja, Ik heb geen griep gehad hoor, ja, hebt... helemaal niet. Ik haal ook geen prik, want dat is nog slechter. Kijk eens aan. Weet u, ik kan er nog veel meer van vertellen. Maar, nou, dus misschien maar u weet niet van... U bent er in ieder geval heel erg positief over. Dus we heel. hebben nu iemand gehad die zei dat het heel gevaarlijk is... maar u heeft er juist ja. ontzettend veel baat bij gehad. Juist niet. Weet u, er is een grote anti-gedachte over. En waarom, waar komt die anti-gedachte dan vandaan, volgens Ja, dat u? zou ik niet weten. Dat weet u niet. Nee, beslist niet. Maar ik lees ook veel erover. Ik heb ook een bepaald blad erover. En dat er toch eigenlijk altijd een gevecht over is. Ja, ja. Dus er, de wetenschap die blijft daarover in strijd met elkaar. Weet u, ik ben ook nooit... Ik hoef ook nooit naar een huisarts. Nee, ik begrijp dat u ontzettend gezond bent. Dankzij ja, het goede eten en dankzij de goede ja. vitamines. Ja. Dank u ik, wel. Dank u en wel dat voor de ver... mensen eens meer gaan overdenken. Nou, we zijn er vannacht druk mee bezig. Ja. Maar dank u wel voor uw verhaal. Ik ben, uh, <laughs> ja, ik ben eigenlijk uh, niet zo om door de radio te praten of zo... Nou, het ja, gaat prima. Ik... U, heeft er, u heeft gewoon een ontzettend goed verhaal. U bent, er, uh, u bent erg tevreden met uw vitamines. Ja, zeker wel. En uh, het is misschien toch een klein uh, idee voor mensen om door te denken. Maar ja. ze moeten de goede kant kiezen. Geen chemische. Geen chemische. Dat nemen we in ieder geval mee. Nou, ja, hartelijk en bedankt. Is... En dat is erg onbekend. Goed. Dank u ja, wel, mevrouw, ja, mevrouw Bijster. Dag. Graag gedaan. Dat was makkelijk om in liefde te vallen. Lina Rondstad was dat met It's So Easy. Aan de telefoon heb ik Nico. Nico, goeienacht. Ja, goeienacht. Jij bent positief over vitamines, wist je mij net te vertellen. Ja, maar dan uh, eigenlijk uitsluitend over vitamine B-complex. Vitamine B-complex. Wa waar zit B precies in? Vitamine B-complex, Forte. dat is een medicatie. Die zorgt ervoor dat je, als je veel drinkt, laten we maar zuipen noemen. Mm -hmm. Dat je dan... Uh, een dubbel diagnose hebt, zowel je psychiatrische achtergrond als een verslaving. Dus, in de vorm van alcohol. Kan ik daaruit concluderen dat u een alcoholprobleem heeft? Of in ieder geval uh, veel ja, drinkt? Ik, nou, ja, ik durf nog eens voor alcoholist uit, uit te maken. Ja. Dat, dat doet ook niet iedereen. Nee. Meestal zeggen ze, zitten ze dat te verbergen. Hè? Wat drink ik nou eigenlijk? Hè? Maar wat drinkt u eigenlijk? Nou ja, dat hangt er vanaf of het... Of het uh, ...of de deur uitgaan of dat ik thuis blijf zitten. Ja. Ik heb vandaag visite gehad en ik heb uh, twee blikjes bier gedronken en een halve fles wijn. is voldoende en goed gegeten deze keer. Dus ik heb geen uh, uh, vitaminepreparaten nodig om uh, mijn voedsel uh, te completeren. Maar die vitamine B, die slikt u dan wel of niet? Jazeker, heel trouw. Heel trouw. Al 15 jaar, die is me door een psychiater aangeboden. Oh, kijk eens aan. En waarom ja. dan? Waarom Heeft door een psychiater? Dat ik heb ik nog nooit eerder al gehoord. Al het probleem had. U ja, had toen ook al een alcoholprobleem. Maar... Ja, zeker 15 jaar geleden. Maar alcohol. wat was de reden dat de psychiater u vitamine B voorschreef? Omdat ik hem uh, zo eerlijk was te vertellen dat ik een alcoholprobleem had. En dat ja. vond hij, hij. vond dat het beste om mij de vitamine B complex aan te bieden. Forte. Forte. De, maar de, ik vroeg me. Weet u waarom dat zo goed voor u is? Nou, uh, omdat omdat uh, mijn uh, behandelende uh, arts zegt uh, dat heeft je nog gered. Uh, met al die alcohol die je drinkt, dat heeft je nog gered. Zo, zo. Dat ik me voor en achternaam nog kan onthouden. He? Dus u zat behoorlijke... je zat wel behoorlijk. U zat u zwaar in de olie, zeggen ze dan. U ja, had nou ja. Had een behoorlijk dat is het meest overkomen. Er gaan steeds meer stemmen op, ook in de krantenberichten... van kwaliteitskranten, dat het ook genetische aanleg heeft, net als nicotine... Wat dat betreft, dan zou ik misschien wel een trippeldiagnose hebben. <laughs> Want maar u rookt er ook wel een sigaretje bij. En nicotinisme en, uh, en mijn psychiatrische achtergrond. Of voorgrond. En heeft u alleen vitamine B? Ja. Maar er is mij ook uh, thiamine aangeboden. Dat is een, een, een, een thiamine, dat is een uh, uh, vitaminepreparaat uh, wat een aanvulling heeft op vitamine B-complex. Forte. Want het is nog niet voldoende... Dat is uh, ruimschoots voldoende. Dat is wel ruimschoots voldoende. Daar ga ik vanuit dat dat ruimschoots voldoende is. Ik, ik hoor geen uh, berichten dat ik niet therapie trouw of medicijn trouw ben. Dus uh, dat wil ik ook maar zo houden. Nou. Ik luister goed naar de dokter. En dat doen ze ook niet allemaal. Die liggen in de goot die dat niet doen in die zuipen. Ja. ja nou. Daar boven mijn hoofd. En uh, ik heb een goede structuur van vrienden en vriendinnen. En ik eet nog. Dus uh, die, die, die, die, die, de glasjuderans gaat er ook wel in. Maar uh, ik vind toch wel dat. Uh, Alcoholisten, eh, toch eigenlijk duidelijk wel, eh, als ik zo de berichten hoor en lees in de kranten, dat je vitamine B-complex Forte moet gebruiken. Die zijn gewoon bij de apotheek te koop en ook bij de drogist te koop. En ik krijg ze niet van de dokter, ik koop ze zelf. Oké. Okay. Nou, Nico, dankjewel voor je verhaal. Dus je hebt veel baat bij, nico, of bij nicotine, bij vitamine, moet ik zeggen. Vitamine B. Dankjewel. Complex. Goed. Vitamine B-complex Forte. Dankjewel. Ik door een arts. Nico aan die ervoor gestudeerd heeft. Heel goed. Nico, ze... ik ga door naar de volgende bellen. Ja. Maar dank je wel voor je verhaal. Graag dan. Dag. Ik heb aan de telefoon Lenny. En Lenny is een dame van 85, maar ik mag je en jij tegen haar zeggen. Ja, ja. Goedenacht Lenny. Hallo. Nou, ik zal je vertellen, wanneer je veel drinkt, dus een drankorgel bent of een druk gebruiken, gaat je lever kapot. En de vitamine B is ook goed voor de lever... Dus op die manier zou dat dan kloppen? Dat omdat hij zoveel drinkt, dat het dan goed juist. is om daar B tegen aan te zetten? Ja, juist. Want ik heb een zoon gehad die drugsverslaafd geweest is. Vijftien jaar. En dat is gelukkig helemaal goed gekomen. Ja. Maar hij heeft er wel een leveraandoening aan overgehouden. En, en, en hij, hij gebruikt dus ook vitamine B? En, en die, Ja, nou, hij heeft dus medicijnen gekregen. En dat kostte vreselijk duur om dat toch goed te krijgen. hij heeft het gelukkig... Is het allemaal goed gekomen? Want ze hadden toen het uh, over een, uh, ja, een nieuwe lever des doods. Maar dat is allemaal niet nodig geweest, gelukkig. En dat kwam vanwege de medicijnen? Dat kwam van de drugs en drank. Ja, nee, maar ik bedoel dat het uiteindelijk goed is ja, gekomen. Dat, dus dat dus is een puur medicijnen. Dat, en dat heeft duizenden gekost. Ja. Verschrikkelijk. Maar goed, het is hij heeft het zijn leven daaraan te danken. Dus daar ben ik uh, altijd heel erg dankbaar voor dat dat goed gekomen is. Ja. Maar ik zelf heb dus van de dokter pas. Want ik heb een dokter die mij uh, twee keer per jaar controleert... of alles goed is, bloeddruk en cholesterol en weet ik wat allemaal. Ja. En toen heeft hij de laatste keer ontdekt dat ik vitamine B tekort had. Maar hij zei, nou, u bent gezond. Verschrikkelijk gezond op de, voor deze leeftijd. Maar ja, u komt veel te weinig buiten, want ik loop zo slecht. Ja. Dus, ja, goed, dan krijg je ook je, je buitenlucht niet. En, en de In je zon zonlicht licht, wordt het minder, ja. Maar ik eet dus... Gezond, al zeg ik het zelf. Ik heb dus een opleiding voor diëtisten gehad 50 jaar geleden. 60 jaar geleden al bijna. En uh, nou ja, dus ik, ik eet verse groenten al elke dag. Ik kook elke dag verse aardappelen. Niet uh, gebakken of wat dan ook. Nee. En ik drink drie kwart liter melk per dag. En zo kan ik wel doorgaan. Ik ja. leef dus gezond. Voor, maar u eet er wel vitamines bij? En, en daar krijg je al de vitamines bij. Maar neemt u nou wel of geen vitamines? Want dat begreep ik nee, nu even ja, niet. Ja, alleen vitamine B. Dat is op doktersadvies. Is. Dat is op doktersadvies. En maar u zelde ook niet zomaar. Ik heb nooit vitamine B geslikt van al die pilletjes. Bovendien, dat kost handen, met geld. En maar u zou het ook nooit doen zonder doktersadvies? Ik, zou, ik heb dat ook nooit gedaan en ik zou het ook niet doen. Want ik vind dat ik gezond eet en de dokter is het met me eens. Nou, dat is mooi, maar u heeft er zelf ook nooit gedacht. Nou, ik voel me een beetje grieperig, laat ik maar een beetje vitamine C erbij nemen. Nee, absoluut niet. Ik oh. zal u vertellen voor het laatst. Weet u wanneer ik voor het laatst een goede griep gehad heb? In nou. 1961. Zo. En toen was ik hoogzwanger, daarom weet ik het nog zo goed. <laughs> ik heb nooit meer griep gehad daarna, ik, maar ik krijg het dus wel sinds mijn 65e een griepprik. Ik neem dus wel de griepprik. De ja, terwijl ik net mijn vrouw aan de telefoon had die zei... ik neem geen griepprik, ik slik gewoon goed mijn vitamines. Ik, ik neem vers vitamine binnen via groenten en fruit en brood. En dan... brood en melk en nou weer maar op. En is er dan 200 groenten, twee stuks fruit of zelfs nog een beetje meer? Ja, nee, ik... ik... Ik begin morgens al met uitgepeste sinaasappels, twee. Ja. Nou ja, goed. En, dan, en, dan, en een beker melk. En ik drink mijn koffie met melk. En ik eet smiddels warm verse aardappelen en verse groenten. Met een papje toe. Yoghurt of uh, wat dan ook. En nou ja, en dan s'avonds met de boterhammen, bruin brood vol koren. En dan weer met melk en nog een stukje fruit. En, en dan wat... s'avonds nog een klein kopje koffie. Nou, dan heb ik het gehad. Tussendoor water. Dus. Oh, dat klinkt allemaal erg gezond. Ja, en bruin het, brood, daar zitten ook is, vitamines in? Nee, geen vitamine C, absoluut niet. Dat vind ik zonde van me. Hè? Nee, Beneden sorry mevrouw, maar... Het is, ik bedoel, in dat, in dat brood wat u eet, dat bruine brood... dat, eh, dat volkoren brood, brood. brood. zitten daar ook vitamine in? Daar zitten altijd vitamine van in. Van zichzelf al. Vitamine B in brood en bruin brood. Oké, okay. dat is wel goed dat we dat even allemaal weten vannacht. Hè. Dat we dat soort dingen ook meekrijgen waar we uh, ja, ja, een beetje op ja, moeten nee, letten. Ik, ik zou ook zeggen, ik, ik, mijn geld gaat niet aan de e op, want die verdienen genoeg. En niet aan mijn, uh, mijn uh, vitaminepilletjes. Nou, mevrouw, uh, mevrouw zeg ik, ik mag jij zeggen? Lenny. Ik mag, mag je zeggen hoor. <laughs> Dank u wel voor uw verhaal. Ik zeg toch Barsal. weer u. Ja, dan, zo gaat het dan. Hey, ik wens u nog een goede nacht. Dag. Dag. Ik heb nog iemand aan de telefoon? Oh, de nummers noemen. Ja, ik moet nog een nummer noemen, want er komt uh, uh, Josh Wilson. Komt eraan. Always on you. view you're finishing school and I'm writing songs, we got no money but our love is strong, I'm gonna love you always, even on the not so sunny days, through the good and the bad, baby, I still do, cause it's always only you. A mom and I'll be a dad But right now Baby just kiss me And let's not think about that Cause we're too busy Planning cheap days It's always Wilson was dat met Always Only You. En daarvoor kreeg ik de uh, aanmoediging van uh, de technicus... om toch vooral het telefoonnummer te noemen. Nou, Er wordt druk gebeld, maar ik zal het zeker nog even noemen. Uh, u kunt bellen naar 0800-1121. U kunt mailen naar nacht.eo.nl. En twitteren naar apenstaartje de nacht op 1. En dan praten wij vannacht over vitamines. Ik heb aan de telefoon... Ik denk Joke, maar ik weet het niet meer zeker. Ik kijk even naar de technicus. Nee, nee. wie heb ik aan de telefoon? Goedenacht. Goedenacht. Heb ik Marleen aan de telefoon? Oh, ja, dat ben ja. ik. Ah, Marleen. Geen joker. Nee, nee. We krijgen zoveel telefoon. Het, was, het wordt ja, even wat spannend. Ja, u hebben het altijd druk. Heerlijk s'nachts. Nou, hè, eh. luistert, uh, luistert u vaak s'nachts? Ja, heerlijk. Want ik ben ook met pensioen. Dus u blijft gewoon de hele nacht wakker? En ik heb altijd avonddiensten gedraaid, dus dan bleef ik s'nachts ook vaak luisteren. Oh, kijk zo, in de verpleging. U heeft in de verpleging gezeten. En ik heb veel vitamine B's verstrekt aan patiënten... Ja, en waarom deed en hij dat? Voor het zenuwgestel. Voor het zenuwgestel? En vele injecties gegeven B12. Om uh, mensen op te laten knappen. En die knapt ook op. En wat, wat doet die B12 dan precies? Het zenuwgestel. Mijn moeder werd een beetje lammetierig in haar hoofd. Ja. En er bleek dus tekort aan B, vitamine B12. En dus ze zien de ziende ogen op. Nou... Ja. En, en dat is het zenuwgestel, wat, wat, ja, ja, ja goed, het wordt misschien te technisch hoor, maar wat ja, doet die B12 ja, dat dan dan precies? Ja, ik in hoor, mm. moet maar, je mensen verder kijken. Maar ik heb nog een klein zijstraatje. Je had een zijstraatje? Je moet maar eens verbieden, de ombudsman, want daar <laughs> zit echt werkelijk niks in. Daar zit niks in? Nee, echt niet, echt niet. Maar echt zijn de homeopaten mogen toch hun spullen ook geen geneesmiddelen noemen? Nee, maar mensen kopen het en, en ze worden bedonderd bij het leven natuurlijk. Maar is het niet toch een beetje wat, wat dicht zit... bij de, de, de oude natuurgeneeskunde? Nee, nee, ja, kijk, echte kruiden, oké. Okay. Maar die druppeltjes en, en noem maar op, allemaal onzin. En waarom is dat onzin? Omdat er niks in zit. Er zit niks ik wetenschappelijk in. Wetenschappelijk echt uh, onderzocht. Maar er zit te weinig werkzame stof in? Of er zit het... niks in. Ja, ik, ik woon bij de Plas. Nou, als je twee druppeltjes van uh, die homeopathische rommel erin doet. Nou ja, dat drink je dan. Zo. Dat is nogal een uitspraak. Dus u vindt het eigenlijk veel te licht spul. Of zou je... Er zit je... niks in. Er zit niks in. Nee. En dat is een schande. Dat mensen daar zoveel geld aan geven. Ja. Maar ja, kijk, ze verdienen eraan. Dus dat begrijp die ik ook wel. Die mensen niet. En ik vond het ook wel eens leuk, want ik zag een programma op tv... dat ze een overdosis homeopathische middelen namen, die mannen. Wat was dat voor een programma? Uh, het was op België. Oh. Uh, overdosis uh, homeopathische <coughs> middelen. En dat kan niet? Nee, dat, dat werkt kan natuurlijk helemaal niet. niet. Dat kan je niet. kan het ook gebruiken als je zwanger bent, en noem maar op. Er zit echt niks in. Dus als de mensen geen vitamine uh, mogen of willen... of, of uh, nemen ze maar gewoon homeopathische middelen, dat is een placebo... Kijk eens aan, een placebo-effect. Maar u ja. heeft zelf ook nooit vitamine geslikt? Ja, ik heb visolie. Visolie, dat hebben we nog niet langs gehad. Wat is er goed aan visolie? Uh, voor je geheugen, zeggen ze. Ja, je kan ook vette vis eten, maar goed, dat eet ik ook niet elke dag. Nee. Maar uh, houdt u niet van vis? Ja, heerlijk. Maar u, er komt er gewoon niet zo er aan toe? Er komt er niet zo van, nee. Komt visolie, er niet van. ach, laat me maar. Maar ik denk bij visolie-tabletten wel een beetje aan... Het, nou ja, ruikt het, ja. het niet een beetje raar? Nee. nee? Nee hoor, nee, nee, nee, nee, nee. Dat en hebben ze er denk, allemaal afgehaald. Ach, ik, ik had het laatste gesprekje van... Ach, ik word zo slim door die uh, visolie. Ik kan met mijn normale mensen helemaal niet over ESMC kwadraat praten. <laughs> dat komt allemaal... Door... Dus volgens mij gaan alle studenten nu luisteren massaal aan de visolie. Maar ja. ik, ik had bij visolie altijd het idee dat dat overal goed voor is. Ach, ja. Het is er ook het idee natuurlijk hoor. Maar dat, ja. dat neemt u toch maar wel dan. Bij. U voelt zich er toch prettig ik vond er bij. Ik voelde me goed bij. Maar u heeft niet het idee dat het ook een beetje, een beetje flauwekul is misschien? Misschien? <lacht> ja, misschien je wel. weet het nooit in het leven. En dan hoorde ik laatst ook van dat je van melk weer kanker kon krijgen. Nou ja, jemig. Nou. Ja. Maar dat is, u maakt zich er niet altijd veel zorgen, maar u gebruikt dus... Ik niet. Nee, ik visolie. Ik ben heel sceptisch en uh, heel nuchter wat dat betreft. En als medicijnen helpen en mensen voelen zich er goed bij, zo so wat. Maar hoe is het met uw dagelijkse voeding? Want u eet geen vis, Prima, gewoon. maar eet u wel uw ja, fruit eet, elke dag? Ik eet ook af en toe al vis, omdat ik het lekker vind hoor. Lekker vette vis, heerlijk, tuurlijk. Ja. Maar weet je ja. ook, uw, uw, uw vitamines in de, in, in, in de spruitjes en in de speciboontjes en in de sinaasappels ja, maar en ik, ik, weet ik en wat er niet om in zit? Ik ben met mijn gezondheid bezig, eerlijk gezegd. Kijk, ik vind het jammer dat ik geen alcohol lust. <lacht> Waarom? <lacht> nou ja, omdat ik zo mensen over uh, drank hoor praten en vitamine B. <lacht> maar ja, ik drink uh, geen alcohol, maar wel vitamine B. En laat me maar. Oké. Okay. visolie nou, dus. Maar homeopathie, dat moet je verboden worden. Dat vindt u maar die visolie, dat is topspul. Nou, ja. dank u wel. Dank u wel voor denk het verhaal. Denk ik hoor, denk, dat denk ik. Dat denkt u. Nou. Dat denk ik, ja. Veel succes, heerlijk die dat, nachten. Dankjewel. Nou, dat blij dat u zo tevreden is een bent. Fijne muziek en jullie zijn, doen het zo ontzettend leuk. Goed, nou dank u wel, dank u wel. Doet ja. ons goed om te horen, dag. Dag, dag, dag. Ik heb nu maar gewoon aan de lijn. Ai, goeienacht met me, go. Mooie opmerking van je, dat je tegen die laatste mevrouw zei... Ja, dat denkt u. Ja, dat is met... Uh, ik heb zelf ook nogal wat uh, uh, voedingssupplementen, vitamine. Joh, het zit allemaal tussen joh. je oren. uit, allemaal op. Maar ik, als ik het goed begrijp, u slikt ze wel. Maar u weet dat u ergens zelf een beetje voor de gek houdt. Zegt u dat nou eigenlijk? Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer. Eigenlijk in het kort gezegd... Dat Ja, dat heeft dan te maken met mijn MS. Dat dacht ik. Mm -hmm. Ik had op een moment... Een heeft MS, dat is multiple sclerose. Ja, ja, ja. Dat is wel een ernstige ziekte. Oh. En ik, uh, jaren geleden, zei iemand tegen mij... Ja, joh, je moet voedingssupplementen orthomoleculair. Vraag me in godsnaam niet wat het betekent. Dus ik heb dat jarenlang geslikt. Uh, Zo'n pot kost uh, ja, zoiets uit het reformhuis, 79 euro. Zo. En ja, Hoeveel ik heb er dan? drie maanden mee. Okay. En, en hoeveel moeten u moet u er op... dan? Ja, het is maar hoe sterk je erin gelooft. Toen u mevrouw het over weet ik veel visolie had. Toen ja. zei weer iemand anders tegen mij hoe makkelijk je te beïnvloeden dan bent. Want ik dacht ja, mijn auto-immuunsysteem. Ja, dat is gewoon op Zwollands gezegd. Nou, de kloten door die MS. Dus dat baat het niet, of schaadt het niet. Nou, ik ben er allemaal mee gestopt. Want ik, het is goed dat ik even heb zitten te luisteren. Want dan kom je bij een neuroloog om de zoveel maanden... en die zegt van mevrouw Van Duin... Houdt u maar uw centen in uw zak met dat orthomoleculaire gedoe en die voedingssupplementen. En doordat, omdat ik al jarenlang vitamine B-complex slik, één tabletje in de ochtend. Ja. Want, zei mijn huisarts, dat is goed voor het centraal zenuwstelsel. Dan kom je weer bij een neuroloog terecht en dan vertel je dat, zegt ze, ach, mensen laat toch. Ze zegt, je hoeft dat voor mij op te zeggen, dat is maar allemaal niet nodig. Ik, Gezond eten, buitenlucht... Maar ik probeer het allemaal even op mijn rijtje te krijgen. Want je hebt MS, ja. je gaat dus naar je huisarts toe en je gaat naar een nou, neuroloog toe. Nou, je komt wel eens bij mijn huisarts. Je komt wel eens bij je huisarts. Nou is. En vroeger is er ooit gezegd dat je orthomoleculaire pillen ja. moest ja. nemen. Ja, dan weten we, nou ja, dat vraag we inderdaad weet het ook niet. Want precies. Het we is weten niet. Ik heb het een keer uitgelegd, maar vraag me precies. Nee, nou. <laughs> maar, maar waarom slik je het allemaal wel als je niet weet wat het is? Ja, nou, in zoverre weet ik, ik weet in zoverre wel wat het is. Er staat dus op die pot, nou, daar zit ik hier overmorgen nog wat er allemaal in Dat Dit hoef je niet wel. voor te lezen. Maar, nee. maar je hebt wel het idee dat het goed voelt. Je. Voel je je er beter bij? Nee, Merk nee, je als nee, je nee, dat niet meer. je er ook mee gestopt. Oh, je bent ik er denk mee gestopt. Ik tussen mijn oren. En je merkt dat het, het, het is een soort placebo-effect ja, als je dan bij een, een, een, een wetenschapper komt, een neuroloog, en je zegt, en je legt dat voor van, ik slik voedingssupplementen, want dat is ook go goed voor mijn auto-immuunsysteem. Ja. En dan kijken ze me aan, en zegt ze, mevrouw van Duin, als u daarin wil geloven, dan moet u dat gewoon blijven kopen. Maar ik, uh, die stond daar lijnrecht tegenover. Toen dacht ik, ja. Ze zegt gewoon. Veel vis eten, dat is goed voor mensen met MS. Veel vis eten, veel vis eten, buitenlucht. Fruit, groente, klaar. Nee, dat doet u gewoon. Maar slikt er ook die, al die pilletjes toch maar bij. Ik slik alleen nog mijn vitamine B-complex. Die okay. ik slik al jaren. Dat heeft me ook aan het denken gezet. Niet dat ik gelijk geloof als er iemand zegt: ja, je kan het aan je leven van krijgen. Ja, het zet me toch aan het denken. Maar voor de rest slik ik niks meer. Ik denk gewoon normaal gezond eten. Naar buiten, frisse lucht, stress vermijden. Dat is het beste. Dan heb je al die rotzo niet nodig, joh. Nou, maar dank Toch? je wel. Dank je wel voor deze goede raad. Deze rotzo ja, hebben wij. ik zeg niet dat ik het beter weet. Maar mijn ervaring is van, ja, baat het niet of dus schaadt het dit Maar als je erin wil geloven, zoals die mevrouw zei van, nou, uh, visolie, uh, je hebt lijnzaadolie. Heb ik ook eens een tijdje geprobeerd. Ik denk, joh, schrijf toch uit met, met al die, die gekke makerij. Gewoon normaal, normaal buitenlicht groente eten, fruit eten, geen stress. Nou, dan kom je er ook hoor. Nou. Goed, maar ik weet. het auto-immuunsysteem, je... laten we het dan zo zeggen. Door die voedingssupplement is het niet zo. Maar go, we moeten eruit gaan. Maar go, we gaan naar het journaal toe. Ja, oké. Okay. <laughs> maar bedankt voor je bijdrage. En een ja, goede okay. nacht. fijne nacht nog. Dank je wel. Wilt u nou ook meepraten, dan kunt u bellen naar 0800 1121. Of mailen naar nacht.eo.nl.